Ah, hallo, daar zijn we. Ruim 35.000 bijen geteld in Nederland. En eh, dat u het weet, hè, echte mannen eten geen honing die kouwen op bijen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 23 april. En op deze dag in 2005 werd de eerste video geüpload naar YouTube. Een van de oprichters zette een filmpje van 18 seconden online met de titel Me at the Zoo. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 En Feyenoord wordt vanmiddag gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. En dat gebeurt in de Kuip vanaf twee uur. Normaal wordt Feyenoord gehuldigd op de Coolsingel... maar die is nu niet beschikbaar vanwege werkzaamheden. Feyenoord won de bekerfinale tegen AZ gisteravond met 3-0. En daarna brak in Rotterdam een groot feest los. Het weer tot slot vanuit het westen breekt vanochtend de zon geregeld door. Het is nu nog een graad of 12 en vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er staat een stevige westenwind. Dennis, mooi vanochtend bij de AWB om ons bij te praten over de situatie. Op de weg, Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, er is een ongeluk gebeurd al op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Een paar uur geleden is dat gebeurd. Nu zijn ze bezig met een spoedreparatie. Tussen de knooppunten Empel en Dijls, daar daarom 10 kilometer en is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is een minuut of 20. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Waalwijk en uh, Gorkum, over de A59 en de A27. En bergingswerk op de A44 richting Amsterdam zorgt voor drie kilometer voor het knooppunt Burgerveen. Linkerrijs is dicht, ook hier. En de vertraging is een minuutje of tien. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Nicaragua, want de president daar, Daniel Ortega, heeft zijn omstreden hervormingsplannen ingetrokken. Dat deed hij gisteravond tijdens een tv-toespraak. wat is O sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución que sirvió como detonante. Ja, hier zegt Ortega, we hebben hem al ingetrokken... de resolutie waar deze hele situatie om is begonnen. En met die situatie bedoelt hij de vijf dagen van massale protesten in Nicaragua... waarbij zeker twintig mensen om het leven zijn gekomen. Een van hen was een journalist, Angel Gahona. Die werd doodgeschoten terwijl hij live verslag deed... van een protest in de stad Bluefields. Correspondent Mark Bezos. Mark, is het nu rustig in Nicaragua? Um, nou het is natuurlijk nog nacht in Nicaragua. Uh, op social media zijn nu allerlei berichten uh, van studenten... die zich hadden verschanst in een uh, universiteitsgebouw in Managua, de hoofdstad. En die zeggen dat ze, dat ze zijn aangevallen. Misschien door knokploegen van de regering. Allemaal heel onduidelijk uh, wat er precies gebeurt uh, op dit moment. Maar um, goed, dat is het enige wat uh, uh, er op dit moment lijkt te gebeuren in Nicaragua. Maar het kan eigenlijk nog alle kanten op. Hè. Voor later vandaag... ...staat er bijvoorbeeld een grote demonstratie op de agenda en uh, die gaat gewoon door. En sommige betogers die hebben al meteen na die speech van Ortega gezegd... Uh, ...nou wij zijn niet van plan om hier weg te gaan zolang er nog andere betogers vastzitten. Uh, dus um, ja, die, die mensen verkeren natuurlijk een soort overwinningsroes. Um, het lijkt erop dat het heel lastig wordt om de geest weer terug de fles in te krijgen... Maar ja, het is nog vroeg. We moeten nog even afwachten wat er de komende uren gaat gebeuren. Hoe je het ook went of keert. Het is natuurlijk een nederlaag voor de president Ortega. Kwam dat als een verrassing, die toespraak van hem? Um, het, de, de hele episode is voor, voor, voor Ortega ongetwijfeld één grote nachtmerrie. En het is uh, alles bij elkaar ook, een, ook echt wel een verrassing. Ik denk dat weinig mensen dit uh, hebben zien aankomen. Hè? want. Ortega, ik bedoel, hele, de hele protesten zijn een verrassing. Je moet je voorstellen dat Ortega eigenlijk al sinds die uh, in, in 2006 de verkiezingen won... Um, niks anders heeft gedaan dan zijn macht maar consolideren. Zo erg zelfs dat de oppositie hem eigenlijk al een tijdje lang een dictator noemt. He, niet dat het nou echt indruk maakte, de oppositie kreeg weinig voor elkaar... omdat onder Ortega tegelijkertijd de economie steeds bleef groeien. En hij dus op steun kon rekenen. Maar het ziet er nou uit dat hij inderdaad die steun echt heeft overschat. Uh, en dat die hervormingen uh, van onder andere pensioenen... die gewoon echt een soort druppel zijn geweest... voor een heleboel onvrede die naar buiten komt. En ja um, dat het in, een, in, in vijf dagen tijd zoveel uh, is gebeurd... dat is echt een verrassing voor iedereen. En die beschuldiging hè, van uh, dictatuur, dat hij een dictator is, klopt dat... Ja, het is in ieder geval een stuk minder democratisch geworden in Nicaragua de afgelopen jaren. De oppositie is hard aangepakt. De media zijn aangepakt. Er zijn ook niet heel veel kritische media meer over. Zijn greep op de macht is bijna absoluut. Ortega heeft zo'n beetje alle verkiezingen gewonnen. Hij domineert alle takken van de overheid. Hij heeft bijvoorbeeld de grondwet veranderd zodat hij herkozen kon worden... Uh, en hij heeft overal vriendjes en familieleden uh, neergezet uh, op belangrijke positie. Zoals bijvoorbeeld zijn vrouw, uh, Rosario Murillo heet die, en die is vicepresident. En die is echt uh, heel invloedrijk. Zij liet bijvoorbeeld allerlei uh, ja, soort metalen nepbomen uh, plaatsen in, de, in het centrum. En die, die, die werden een symbool van de macht. En die zijn dus de afgelopen dagen uh, vernield. Door al die betogers. Die resolutie is teruggedraaid. Je zegt ook ja, dus de vraag of de geest terug is in de fles. Dat, dat moet later vandaag ook duidelijk worden als het weer, uh, weer licht wordt. Um, want ja, die doden, die zijn er, 20, onder wie ook die journalist. Is daar intussen van bekend wie schuldig is aan een moord op die verslaggever? Uh, nee, dat is nog niet echt duidelijk, want uh, er is uh, geen officieel onderzoek geweest. Um, we weten dat. Nou, die moord heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Hè. Het, het, het gebeurde tijdens een live-uitzending van die verslaggever uh, op Facebook. En dat deed hij verslag van een protest in die stad, in Bluefields. Uh, het was nacht en je ziet op de beelden uh, alleen dat hij valt en dat er bloed uit zijn hoofd uh, stroomt. Een kogel. Um, en volgens getuigen, en dat zijn allemaal mensen, die de, de, de meeste mensen die erbij waren, waren zijn, zijn tegen de regering. Nou, die getuigen die zeggen dat in de directe omgeving alleen maar uh, gewapende politieagenten waren. Dus zij zeggen dat uh, de politie uh, erachter zit. Maar goed, nogmaals, dat is allemaal niet officieel. Correspondent Mark Bessems hoor u. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Um, ja, dat was niet zo heel veel, want veel mensen zaten ook lekker buiten natuurlijk. En uh, achter de tv vierde ook een beetje het uh, mooie weer in het weekend. Er was natuurlijk wel het bekervoetbal. Feyenoord en Robin van Persie sprak in Studio Voetbal met NOS-verslaggever Joep Schreuder... over de winst van de bekerfinale. De aanvaller zette na de gewonnen bekerfinale tegen AZ... zelf vraagtekens bij zijn toekomst als voetballer. Ja, weet je wat het is? Ik, twijfel, ik, wil, he? ik wil ook heel graag, maar ik moet ook eerlijk zijn. En uh, ja, ja, mensen zien die kant niet, dat het ook gewoon af en toe een struggle is. En dat vind ik af en toe, uh, word ik een beetje moe van mezelf, als ik heel eerlijk ben. Robin van Pessy wilde niet bevestigen dat hij volgend seizoen ook nog voor Feyenoord voetbalt. Ja, mijn hoofd wil heel graag. Maar je lichaam. Ja, maar ik wil het liefst nog tot mijn veertigste spelen.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 over positive emotions, because that's more efficient. And those two companies are Google and Facebook. And they must change their business model... or else humanity will not survive. En dat was gisteravond op Radio en tv. Nu Phil het.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 Mooi muzikaal begin van de week. De zanger van, uh, en de gitarist ook van Thin Lissy was hij altijd natuurlijk. Dit deed hij in zijn eentje in de jaren 80, 1982 om precies te zijn. Phil Linnet en Old Town. Stond er nog wat op? Ja, zeker. Voordat het Ja, ja, ja. Nou, laat me horen. Minister Wiebes van Economische Zaken... heeft tijdens de formatie hoogstpersoonlijk persoonlijk een memo gekregen... over de gevolgen van de afschaffing van de dividendbelasting. Dat schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Vrijdag bleek dat er tijdens de formatie stukken zijn opgesteld... maar dat het kabinet die niet openbaar maakt. En Wiebes verklaarde toen daarbij... dat hij niet eens weet om welke memo's het ging... en er niet over gesproken heeft tijdens de onderhandelingen. Maar volgens de Telegraaf wist Wiebes er wel van... en kreeg hij toen, hij nog, toen nog als staatssecretaris van Financiën dus zelf een memo in handen. Wiebus wil niet zeggen met wie hij de informatie gedeeld heeft. Deze week debatteert de Kamer over de kwestie. Tientallen bedrijven overtreden de wet... door niet op tijd de jaarrekening op te maken of te publiceren. Het FD schrijft daarover. De meeste bedrijven, zoals de BV, de NV of de coöperatie... moeten verplicht hun jaarcijfers vrijgeven. Maar veel bedrijven stellen dat zo lang mogelijk uit... of blijven uit concurrentieoverwegingen... bewust vaag over hun financiële situatie. En daardoor is het voor klanten, burgers en politici... lastig om te controleren hoe het met een bedrijf gaat. De onderzoeker noemt de situatie... In in de krant maatschappelijk onaanvaardbaar. Er worden steeds minder rechtszaken gevoerd in Nederland, schrijft het AD. Het aantal rechtszaken ging vorig jaar omlaag... van bijna 1,6 miljoen naar ruim 1,5 miljoen. Vooral over onbetaalde rekeningen werden veel minder rechtszaken gevoerd. 81.000 minder ten opzichte van een jaar eerder. En dat komt onder meer doordat de economische crisis voorbij is... en door de inzet van mediation. De Raad voor de Rechtspraak denkt ook... dat het voor veel mensen te duur is geworden om naar de rechter te stappen. Een ruzie over een rekening van 700 euro kost bijvoorbeeld al snel 200 euro aan griffierichten. En NRC Next schrijft over een initiatiefnota van GroenLinks... over de ouderenzorg... waarmee de partij het taboe op overbehandeling wil doorbreken. Omwille van de patiënt en de kosten. Soms is het te riskant en te kostbaar om ouderen te opereren, zegt de partij. In verschillende ziekenhuizen zijn er al initiatieven... om oudere patiënten minder vaak een ingrijpende medische behandeling te geven, schrijft NRC. Zo worden 70-plussers die binnenkomen op de spoedeisende hulp van het LUMC in Leiden... en het Haga-ziekenhuis in Den Haag... Sinds een maand eerst gescreend op kwetsbaarheid. Om te beoordelen dus of ze sterk genoeg zijn voor een operatie of chemokuur bijvoorbeeld. En als de test goed werkt, dan gaan meer ziekenhuizen ermee werken. Dennis Mooij met files. En vooral op de A2 staat het vast, vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knoop het Hintam Knoop en knooppunt 17 kilometer inmiddels. Ze zijn bezig met een spoedreparatie na een ongeluk. De vertraging is razendsnel opgelopen tot een uur nu. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Waalwijk en Gorkum over de A59 en de A27. Je hebt nu 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam... tussen Ippenburg en Zoeterwoude. En op de A27 Breda-Gorkum ook 10 minuten extra... tussen Geert 18 en Gorkum. 18,5 minuut, over zes is het. Generaal Khalifa Haftar, de sterke man in het politiek verscheurde Libië, is doodziek. De Libische legerleider is overgebracht naar een ziekenhuis in Parijs. Over zijn toestand wordt weinig naar buiten gebracht, maar in Libië geloven ze niet meer in zijn terugkeer. De strijd om de opvolging van deze Haftar is al begonnen. Ik praat erover met uh, Libië-deskundige Gerbert Vandaar. Gerbert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft die Haftar? Is, dat, is daar iets over gezegd? Ja, dat, dat, hij, er wordt gezegd dat hij iets aan zijn hart heeft. Alleen, uh, ja, hoe er, ernstig dat is, dat is dan niet, niet helemaal duidelijk. zijn zijn woordvoerders die zeggen al een week lang van... ja, morgen uh, komt hij terug naar Libië, want hij ligt in een ziekenhuis in, uh, in in de buurt van Parijs. Um, maar ja, het, het is een beetje zoals vroeger... met de, de Sovjet-dictators. Uh, ja, zolang hij niet dood is, wordt, wordt er gezegd... dat het goed, goed met hem gaat en dat hij snel weer, weer beter is. Maar waarschijnlijk is hij inderdaad... Uh, uh, ja. Het... ja. De lijn was al niet heel best, maar nu klapt hij er ook uit. Ga kijken of we die kunnen herstellen. Ben je er weer, Gerbert? Ik hoor jou wel. Ah, oké, okay, je viel even weg. Uh, maar je zat volgens mij aan het eind van, van het eerste antwoord. Ja. <laughs> <laughs> nee, nou, nou, nou, het ga, gaat heel slecht, slecht met, zijn, met, zijn, met zijn hart uh, waarschijnlijk. En uh, ja, ja, voor, hij staat op het punt van overlijden uh, waarschijnlijk. Ja. Maar het is niet, niet zeker. Even, want jij hebt wel eens eerder verteld over die Haftar. heeft veel macht naar zich toegetrokken daar in Libië... hoewel die niet wordt gesteund door de VN en Europa. Wat is zijn rol in het conflict? Ja, precies. Hij, hij is ooit eigenlijk buiten spel gezet... tijdens de vredesonderhandelingen twee jaar geleden... die door de VN werden georganiseerd. Um, en dat heeft hij nooit geaccepteerd. En toen is hij buiten het vredesakkoord om... is hij gaan werken aan zijn machtspositie. En dat, daar is hij heel succesvol in geweest. Dus hij is uitgegroeid eigenlijk tot de machtigste krijgsheer van, van Libië. En daar was de internationale gemeenschap eigenlijk niet zo blij mee... Uh, en toen hij ook nog steun wist te krijgen van Saoedi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland. Ja, toen kon eigenlijk niemand meer om hem heen. En toen heeft Macron, nadat hij aan de macht kwam, heeft hem ook wel min of meer eigenlijk erkend als sterke man van Libië. En daardoor heeft hij zichzelf er weten tussen te wringen, zeg maar, om toch die internationale erkenning te krijgen. Maar goed, in, in Libië hebben ze hem uh, ja, eigenlijk al opgegeven, Be begrijp ik dan. Wie gaat zijn plaats dan innemen? Ja, dat, dat, dat is nu dus ook. Daarom wordt er waarschijnlijk ook zo vaag gedaan over zijn toestand... omdat er waarschijnlijk achter de schermen ja, oneenigheid is... over wie hem dan zou moeten opvolgen. En een van de belangrijkste kandidaten... Abdel Rezak al Nadouri dat is een, ja, een, een, ook een militair, een naaste medewerker. Da daarop is onlangs ook echt een week geleden een aanslag, een moordaanslag gepleegd. Die, die is mislukt. Um, en, en nu ziet het naar uit dat uh, een andere uh, militair, Abdel Salam al-Hassi... Dat, dat die dan meer de voorkeur heeft van de internationale bondgenoten. Dus dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten... die echt een heel belangrijke rol spelen binnen... die, die uh, dat het leger van, van Haftar, ja, dat die die Al-Hassi naar voren aan het uh, drukken zijn. Maar inderdaad, het is nog helemaal geen uitgemaakte zaak dat, dat die het ook echt wordt. Haftar heeft ook nog een zoon die, die zijn vader zou willen opvolgen. Dus ja, heel veel Libiërs die, die zien, zien in Haftar ook een soort Gaddafi, uh, uh, ja, een nieuwe Gaddafi die, die hun land dan als een, als een dictatuur zou gaan besturen. Wat betekent dit voor de toch al weinig stabiele situatie in Libië? Ja, op, op zich is. Uh, uh, Haftar was altijd wel iemand die verdeeldheid zaaide. Omdat hij uh, vroeger een trouwe. Uh, ja, echt een vriend was van Gaddafi. Dat in 1969 hebben ze ook echt samen een staatsgreep gepleegd. Dus heel veel Libiërs jij ja, zien in hem uh, een, een, een, een, ja, een, een nieuwe Gaddafi die ook voert veel te nauwe banden heeft gehad met Gaddafi en ook die, die, ja, de Libische staat onder Gaddafi mee heeft helpen opbouwen. Um, dus daardoor willen heel veel mensen van hem af. Ook omdat hij zich heel erg streng tegen de moslimbroederschap keerde. Terwijl die door de VN gesteunde regering... daar zitten juist wel allemaal moslimbroederschap figuren in. Niet allemaal, maar het is meer een, een, een, een regering van nationale eenheid... waarin dus ook plaats voor die moslimbroederschap is ingeruimd. En, en Haftar is echt valikant tegen die moslimbroederschap. Die vindt dat die worden, moeten worden uitgeroeid... Met, wortel en tak. Dus in die zin... op het moment dat hij wegvalt... dan opent dat juist weer ruimte... voor, voor meer een, een oprechte dialoog. Waardoor misschien de verschillende kampen... in Libië weer, weer bij elkaar komen. Dus in die zin zou het goed nieuws kunnen zijn... als hij echt overlijdt. Ja, Moeten we afwachten wanneer die officiële mededeling komt. Libië-deskundige Gerbert van der A. Was dat. Elke werkdag van 6 tot half tien. Vroeg op met Van der Berg. NOS Radio 1 Journaal. Zeven minuten voor half zeven is het. Meer dan 35.000 bijen zijn afgelopen weekend geteld... door iedereen die meedeed aan de Nationale Bijentelling. En dat kon door afgelopen weekend een half uurtje tijd vrij te maken... om bijen te tellen in de eigen tuin. Die telling is een initiatief van onder andere... het Instituut voor Natuureducatie, de Stichting Natuur en Milieu... en Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. En koos Biesmeijer is van dat museum. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat nou veel of weinig, 35.000? Nou, dat is natuurlijk de eerste keer is dat moeilijk te zeggen. Maar het verbaast me wel enorm hoeveel mensen mee hebben gedaan. Want ik open nu mijn computer vanochtend en het is al meer dan 40.000 bijen geteld. En vrijwel 4.000 mensen. En dat vind ik wel enorm. Dat is, uh, ja, ik dacht nou, als we 500 of misschien 1000 mensen krijgen, dan uh, ben ik heel blij. Nou, maar het, het leeft enorm. Het was ook een lekker weertje erbij, hè? Het was fantastisch weer natuurlijk, ja, en dat, dat hielp natuurlijk enorm. En we hebben heel veel reclame gemaakt en er waren enorme activiteiten in het hele land... waar mensen ook getraind werden in hoe ze het moesten doen... en dan de dag daarna zelf konden doen. Dus iedereen heeft meegedaan, dat vond ik heel leuk. Ja. 40.000, zegt u, al staat te tellen. Wat, wat kunnen we daar nou mee met, met, dat, met die wetenschap? Uh, nou je, je hebt misschien wel nog in je uh, hoofd zitten dat de insecten heel erg achteruit zijn gegaan. Hè? Dat was de afgelopen jaar heel erg in het nieuws. En dat gaat over aantallen insecten. En eigenlijk weten we vreemd genoeg helemaal niet hoeveel aantallen uh, bijen er in onze tuinen rondvliegen. We weten wel soms een beetje, nou, deze soort komt hiervoor en die soort daar. Maar hoeveel bijen er nu in onze tuin vliegen weten we niet. En dit is dus de eerste keer dat we dit tellen. Dus het is moeilijk te zeggen, gaat het nu goed of slecht? Maar in ieder geval is dit een uh, begin, zodat we het volgend jaar en de jaar daarna kunnen vergelijken. En nummer 1 de honingbij, nummer 2 de rosse metselbij, op 3 de meidoornzandbij. Maar wij gingen even kijken op Wikipedia, er zijn wel 358 ja. bijensoorten. Dat klopt, maar in die, Nederland, Die, ja, die kun je minstens nooit allemaal uit elkaar houden? Nee, en daarom hebben we die telling ook in het voorjaar gedaan. Want uh, nu vliegen er ongeveer 20 soorten bijen rond... En dan, en vooral ook grote hondels nog, die ken je misschien wel van die vliegende teddybeertjes, dat zijn de koninginnenhondels. Dus dit zijn grote bijen die nu rondvliegen, die mensen nog wel redelijk kunnen herkennen. Later in het jaar is het heel moeilijk, want er vliegen er enorm veel kleine beestjes rond die ook bijen zijn, maar die mensen helemaal niet zien als een bij. Dus daarom deden we het nu. Ja, en, men, en u denkt ook wel dat mensen echt een honingbij van een rosse metselbij en van een meidoornzandbij kunnen onderscheiden? Ja, nou mijn door de zand bij de honingbij is vrij lastig, maar uh, een honingbij, rosse metselbij en nu staat trouwens de aardhobbel, uh, dus een een enorme strijd tussen de Meijdoorn-Zandbij en de Aardhommel. Maar de Aardhommel staat nu op nummer drie. Nou, die drie zijn wel goed te herkennen. Ja, okay. zeker. Nee, u bent zo te horen wel blij met, met die telling. En dan gaat, gaat het gewoon volgend jaar weer gebeuren. Want dan kunnen we vergelijken. Ja, dan gaan we het volgend jaar, absoluut, gaan we het volgend jaar weer doen. En, um, en we, gaan we blijven dan mensen ook erbij betrekken en, en mensen trainen. Dus nu staan die, uh, die soorten zo hoog. Mensen hebben ook heel veel aangegeven een bij onbekend of een zweefvlieg onbekend. En het idee is, is natuurlijk dat mensen er beter in worden... en langzamerhand minder van die onbekende beesten scoren. En dat we langzamerhand echt weten hoe gaat het nou met die wilde bijen. Want die zijn belangrijk voor bestuiving uh, van de wilde planten, van onze gewassen. En bovendien hebben ze gewoon uh, ja, een plek nodig om te overleven in Nederland. Ja, en, en laat ze dus gewoon vliegen en ook niet doodmappen als, als ze te dichtbij komen. Absoluut, want ze doen niks, ze steken eigenlijk niet en uh, ze zijn mooi om te zien mensen. We hebben heel veel uh, foto's en opmerkingen gehad van dat mensen dingen in hun eigen tuin ontdekken die ze nog nooit gezien hadden. En dat is natuurlijk ook heel leuk van, van zo'n actie. Meneer Biesmeijer, dank voor de uitleg. Koos Biesmeijer van Natuurmuseum Naturalis is dat. Hij heette... Oh, sorry, nee. Ja, ik zit te zwaaien, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Sorry, Jim. Jim is onze technicus. En die, die reageert onmiddellijk als ik zwaai, dan uh, drukt hij een knop in. Uh, ik moet nog even vertellen dat dit uh, Ben Drew is. 34 jaar, komt uit Londen. Zijn artiestennaam is Plan B. Behalve artiest is hij ook nog acteur, filmregisseur en producer. leerde zichzelf op 14-jarige leeftijd spelen. Ik deed toen vooral nummers van Blur en Oasis. En nu, zoveel jaren later, verschijnt er op 4 mei een nieuw album... van Plan B met de titel Heaven Before Hell Breaks Loose. Nou, daar leek het net al even op. Uh, dit is van dat album Stranger. The wel Plan B en Stranger. Het is half zeven geweest. NPO Radio 1. En na twee minuten over half zeven, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. D66 wil binnen twee jaar af van bemiddelingsbureaus... voor het persoonsgebonden budget. Mensen die langdurige zorg nodig hebben, maar er zelf niet uitkomen... kunnen die zorg nu inkopen via een commerciële bemiddelaar. Maar volgens D66, verzekeraar Zilveren Kruis... en belangenorganisatie Persaldo... steken die een te groot deel in eigen zak.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 En in Antwerpen zijn gisteren vanwege het zomerse weer... tientallen deelnemers aan een hardloopwedstrijd onwel geworden. Ze moesten naar het ziekenhuis en een paar liggen nog op de intensive care. In totaal raakten zeker 250 lopers in Antwerpen bevangen door de hitte. Het weer vanuit het westen breekt vanochtend de zon geregeld door... en het wordt vandaag ongeveer 15 graden. Fiele nieuws. Dennis Vooral op de A2, uh, A2 loopt het vast vanuit Den Bosch naar Utrecht vanwege een, uh, een ongeluk eerder vanochtend. Dus ik knoop het Hintam en ik knoop het Dels, dat uh, 18 kilometer file. De vertraging is meer dan een uur. De linkerrijstrook is uh, dicht vanwege een uh, spoedreparatie. Verkeer richting Utrecht rijdt het best om via Waalwijk en uh, Gorkum over de A59 en de A27.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 Zes minuten over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En in Rotterdam hebben ze ook een prijs nu. Feyenoord won gisteravond KVB-beker. HZ werd verslagen met 3-0. Weer dus een prijs voor Giovanni van Bronckhorst met zijn Feyenoord. Vorig jaar al de landstitel en nu dus de beker. En Joep Schreuder ving een blije van Bronckhorst op. Twee maanden focus je op één wedstrijd. Dat is ook wel moeilijk. Uh, nou... Ik denk niet dat we ons op, op, op één wedstrijd hebben gefocust. We hebben een hele goede serie neergezet in de competitie... in de aanloop naar deze wedstrijd. En uiteindelijk moet het er vandaag dan uitkomen. Het is wel pieken, net als een schaatser. Je piekt, je moet pieken. Het moet gebeuren. Ja, klopt. Ik heb ook de jongens gezegd... Dat, dat topsport is op het juiste moment het maximale eruit halen. En dan moet je er staan. En ik denk dat wij vandaag na een moeizaam stroef begin, ja. heel onrustig, nerveus... maar ik denk dat we met name naar die goal... Dan dat we ons goed herpakken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 in maart, april moet je erbij staan. En dat waren we niet. In Giovanni van Bronckhorst was dat met Joep Schreuder. Ja, het was de honderdste bekerfinale. Daarom kreeg Feyenoord een speciale gouden beker. En zoals de traditie in Rotterdam intussen voorschrijft, doken verschillende supporters daarna de fontein in op het Hofplein. Dat was ook verslaggever Remco de Kloessen. Het is een traditie. Als Feyenoord een prijs wint, dan duiken de supporters de fontein in op het Hofplein. Dat is ook nu het geval. Een man of twintig staat in de fontein. De meesten daar toch nog buiten. Een goede avond. Ja, fantastische avond. Fantastische avond. Ik had echt eh, spanning voor. Ik dacht niet dat we zouden winnen, maar 3-0. Fantastisch. Wat vond je van de wedstrijd? Uh, Eerste helft een beetje belammerd en daarna ja, wel wat beter. Maar... Het, we, uh, we konden echt heel veel beter. Een kritische supporter, ik hoor het al. Ja. Ja, ik had het niet verwacht, want AZ die, uh, was, ja, die, was toch een cupfighter, zullen we zeggen. Dus ik, voor de wedstrijd begon dacht ik nog van nou... Maar ja, Feyenoord heeft zijn mannetje gestaan en uh, toch een leuke wedstrijd gezien. Helemaal niets in Amsterdam! Helemaal niets! Helemaal niets! Helemaal niets! Heb je nog wat bij je? Want uh, je bent helemaal doorweekt? Ja, mijn telefoon en mijn dingen, maar voor rest ik geen kleding bij me is maar twee uur reizen valt te doen. wat moet je? Apeldoorn. maar? Gouden beker. ja dat zeker. Feyenoord Rotterdam. Ja, la, la, la. heb jij het niet koud? want je bent nog wel een kleine supporter. nee. omdat het was niet koud. en wat vond je van de wedstrijd? leuk. wat heeft Feyenoord nu gewonnen? de beker. En u bent de vader van deze kleine de supporter? Vader, ja, ja, ik ben de vader. U geeft het een uh, goede voorbeeld, want u bent ook helemaal doorwek. Zo, je, je zegt precies goed, het goede voorbeeld. <laughs> ja natuurlijk, nee, uh, verleden jaar uh, kwam het er niet van. Ben ik uh, alleen gegaan en uh, nu uh, is het er lekker bij. Dus uh, schone kleding meegenomen in de auto. En uh, straks lekker uh, gelijk naar huis toe, dat wel. En hoe is dit, drie prijzen op rij? Ja heerlijk, het went niet hè. <laughs> Volgend jaar gewoon de vierde. Gaan jullie er nog in? Uh, vandaag niet, vorig jaar wel. Vorig jaar wel. Vorig jaar, maar dit jaar. Uh... En waarom dit jaar niet? Gewoon heel veel eerlijk, dit is een troostprijs. Het is een mooie prestatie, daarom zijn we blij. Maar alsnog, voor fijne verwacht je gewoon kampioen. He, zijn we niet geworden, dan is dit een troostprijs. Zijn we niet zo blij als vorig jaar? Dus dan is het gewoon even kijken aan de rand van de fontein en er niet in. En ja, er niet in. Ja. We, zijn, we zijn erbij, we zijn aanwezig, maar het is het net niet. Yeah! het Eén ding, zeker! het En nu die fontein in. Ja, ik ga mijn schoenen even uit, dan ga ik de fontein in. Hey! En vandaag is de huldiging van de ploeg niet, zoals altijd op de call want daar wordt verbouwd. Maar ze gaan het doen in de, de Kuip. De bijdrage was van Remco de Kloeze. NOS Radio 1 Journal. 19 minuten voor 7 is het. De afgelopen weken was er veel te doen om de dreigende handelsoorlog tussen Amerika en China. Beide landen stroden in ieder geval met importheffingen voor producten van elkaar. Maar er is nu een sprankje hoop. De Amerikaanse minister van Financiën, Mnuchin, die heeft door laten schemeren dat hij wel een bezoek aan China wil brengen. Contact met China-correspondent Garry van Pinkster. Garry, hoewel het nog niet helemaal zeker is dat hij ook echt komt, werd er in China in ieder geval al hoopvol gereageerd. Hoe verklaar je die Chinese hoop? Nou ja, China heeft er geen enkel belang bij als deze handelsoorlog echt losbrandt... en is er ook wel bang voor. Kijk, dat zeggen ze niet hardop. Hardop zeggen ze altijd van we kunnen het makkelijk aan. Uh, Amerika is veel kwetsbaarder. We gaan voor alles nog wat terug doen. Ze hebben ook al een aantal tegenmaatregelen afgekondigd. Maar ze zijn in feite heel bang dat dit het moeilijk gaat maken voor Chinese bedrijven... om vooral hoogtechnologische goederen en computers en dergelijke dingen meer... te exporteren naar Amerika en ook... Om moeilijke toegang te krijgen tot de technologie van Amerika in China. En dat is daarmee hun droom om niet meer sokken en t-shirts te maken, maar juist hoogtechnologische producten. dat ze die niet helemaal zullen kunnen gaan waarmaken. Dat is hun grote angst. Er was over en weer veel stoere taal hè, de afgelopen tijd. Uh, want voor de duidelijkheid, die handelsoorlog is er nog niet officieel. Nee hoor, die is er nog niet. Het is voorlopig vooral nog het dreigen met, uh, met maatregelen. Er is nog uh, heel weinig echt gebeurd. Uh, maar als er gebeurt wat er is aangekondigd, dan is het wel een hele grote en serieuze handelsoorlog betekend. Volgens de VS probeert China op goedkope wijze Amerikaanse kennis te verwerven. Wat zegt Peking daarover? Nou, die zegt ten eerste: dat is helemaal niet waar. We doen het allemaal via reguliere kanalen. En uh, we stelen het zeker niet, hè, want daar worden ze ook van beschuldigd. We, want ze worden ervan beschuldigd dat ze uh, uh, Amerikaanse bedrijven en sowieso internationale bedrijven dwingen om technologie af te geven en te delen met Chinese partners... als die bedrijven zich in China vestigen. Daar is, uh, daar is veel bezwaar tegen, ook bijvoorbeeld van de, van de Europese Unie. Um, maar ze zeggen, nou dat, dat doen we eigenlijk niet. En bovendien uh, we willen we sowieso ook de eigendomsrechten in China... zelf van intellectuele eigendom uh, beter gaan beschermen. Dus um, uh, het is ten eerste niet in de hand... en aan de andere kant valt erover te praten. En die nadelige gevolgen voor, voor met name die technologische ontwikkeling voor de Chinezen, dat is hun grootste zorg nu. Ja, dat is een enorme zorg. Dat is echt, ze zijn echt. Uh, uh, er is al een technologiebedrijf, een Chinees technologiebedrijf, een grote uh, telecommunicatiebedrijf. Dat is, heeft nu om andere redenen overigens, heeft het straf gekregen en mag het zeven jaar lang geen Amerikaanse uh, chips en dergelijke dingen en technologie meer importeren die het nodig heeft om hier telefoons te maken. En eh, daarmee is dat bedrijf, de, de aandelen van het bedrijf zijn enorm gekendeld, ge, gekelderd. Want zonder die technologie kunnen eigenlijk Chinese bedrijven nog niet helemaal goed meedoen met die, eh, met die internationale competitie. Ze zijn nog afhankelijk van de Amerikaanse en van internationale technologie om een stap verder te komen. Goed, nou ja, hij heeft door laten schemeren. Menoeci, dat hij uh, wel naar China wil. Afwachten of dat ook echt gaat gebeuren. Dankjewel voor de uitleg. China-correspondent Gary van Pinkster was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Consumenten moeten meer betalen voor hun kraanwater... omdat boeren het giftige bestrijdingsmiddel Roundup blijven gebruiken. Dat zegt waterbedrijf Vitens in de Gelderlander. Het kost het bedrijf jaarlijks 15 miljoen euro om het grondwater te reinigen. Vitens wil dat de agrarische sector, agrarische sector stopt met het gebruik van Roundup... omdat het de kwaliteit en hardheid van het grondwater aantast. Bovendien moet het bedrijf waterwindputten verplaatsen... dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden vanwege de frontreiniging door Roundup. Binnen de politie zijn grote zorgen over het bezit en gebruik van illegale vuurwapens door criminelen, meldt de Telegraaf. Het geweld lijkt toe te nemen, maar het aantal in beslag genomen wapens daalt in de meeste regio's. En dus is er kritiek op de wijze van opsporing. Volgens de politiebond NPB geeft de daling een vertekend beeld. Als je niet actief zoekt, vind je namelijk niks, zegt de voorzitter in de krant. Hij pleit ervoor dat alle politieeenheden vaste wapenteams moeten hebben die zich volledig met het opsporen van wapens bezighouden. De 27-jarige verdachte, die gisteren werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn... hielp de politie kort geleden nog met een reconstructie. Dat schrijft Omroep West. De Hagenaar zou in zijn zelfgemaakte vissersboot... samen met de politie naar het eiland zijn gevaren... waar Orlando's lichaam werd gevonden. Een omwonende zegt dat de sfeer ontspannen was... en dat de Hagenaar toen nog geen verdachte was. En buurtbewoners zeggen dat de man vaak met zijn bootje bij het eiland was. De politie wil niet zeggen wat zijn rol bij de verdwijning van Orlando was. Orlando werd eind februari gevonden... Hij had eerder die dag afgesproken met mensen via de dating-app Grindr. En verschillende mensen die vinden dat ze gedupeerd zijn door de staatsloterij... voeren los van elkaar rechtszaken voor een schadevergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De Hoge Raad concludeerde in 2015 dat de loterij deelnemers... zeven jaar lang had misleid door minder uit te keren... dan in reclames werd toegezegd. De staatsloterij compenseerde hen door het houden van een gratis trekking... en het aanbieden van 40 euro. Maar niet iedereen accepteerde dat. En de rechtbanken van Den Haag en Roermond bevestigen... dat er bij hen vier procedures tegen de staatsloterij... Lopen. Dit voorjaar worden de eerste uitspraken verwacht. En als de uitspraken in het voordeel van de gedupeerden zijn... hangt de staatsloterij mogelijk een financiële stop boven het hoofd... schrijft de Volkskrant. Waar staat het stil, Dennis mooi. Dat is vooral op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Knopendel is de weg inmiddels weer vrij. Dus vooraan in de file... Uh, Rijdt het weer een beetje door. Maar achterin uh, is bij Knopend Empel een ongeluk gebeurd. Die zijn, uh, er is iemand achterin op de file gereden. Bij Knopend Empel, achterin de file, zijn er weer twee rijstroken dicht. En dan is het 15 kilometer file rijden tot aan het Knopendel, waar de weg dan weer vrij is. Uh, vertraging is in ieder geval een uur. Op uh, de A27 van Breda naar Utrecht staat 15 kilometer tussen Oosterhout en Gorkum. En de vertraging is hier een half uur. Teruggedraaid 1989, Tom Paddy.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 剑 6 Tijdens was dat een face in the crowd. Het is um, bijna acht minuten voor zeven. Um, ik noem even een paar jaagtallen 1568, 1648... Zijn mensen die die data kunnen opdreunen? Het begin en het einde van de 80-jarige oorlog. Dit jaar is het uh, precies 450 jaar geleden dus dat die lange oorlog begon. En daarom zijn er allerlei activiteiten in heel Nederland. Vandaag wordt bijvoorbeeld een speciale website gelanceerd: www.tachtigjarigeoorlog.nl. En een van de initiatiefnemers van die website is het Rijksmuseum. En daarvan nu praat ik met Jacobien Schneider. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat, wat is dat voor website? Uh, het is een website. Het is eigenlijk, een, u moet het zien als een soort interactieve landkaart waarop allemaal punten zijn aangegeven, locaties in Nederland waarop en waar uh, de 80-jarige oorlog, uh, uh, uh, nou ja, waar wordt stilgestaan bij die oorlog. Dus dat gaat van Groningen tot Maastricht, van uh, Dordrecht tot uh, Soest tot uh, Amsterdam. Nou, noem het maar op, eigenlijk overal in Nederland is er wel iets terug te vinden. En dan kan je dus gewoon kijken, bij jou in de buurt, of er iets, uh, nog, ja, iets, ja, nog ja. iets overeind is van die 80 jaar, oh, Ja, Ja, zelfs ja, ja. <laughs> ja. ja. dat... gaan we even een beetje de grens over, ook België en Duitsland. Uh, en daar zijn ook wat uh, locaties terug te vinden waar een tentoonstelling is of waar een monument staat. Kun je dus wat voorbeelden geven? Um, nou ja, um, de datum 1568 wordt vaak uh, als eerste ja, begin uh, gehanteerd omdat daar uh, in, uh, ergens in Groningen de slag bij Heiliger Lee uh, plaatsvond. Dat was een, uh, eigenlijk een van de eerste echte opstanden uh, tegen het, uh, tegen het uh, gezag van uh, Philips II, de, de Spaanse vorst. Uh, dat werd gedaan door twee broers van Willem van Oranje. En dat was ook eigenlijk de eerste uh, succesvolle overwinning uh, van de Nederlanden tegen de Spanjaarden. Dus uh, ja, dat, daar, daar gaat natuurlijk van alles gebeuren. Maar ook uh, bijvoorbeeld in uh, Leiden, waar uh, elk jaar het Leidens Ontzet wordt uh, gevierd. Um, er zijn vier grote tentoonstellingen dit jaar, waaronder eentje dus in het Rijksmuseum. Maar deze week de, gaat de eerste open in uh, Soest, uh, Militair Museum. Dat is een tentoonstelling over Willem, Willem van Oranje, de jonge jaren... Um, nou, dat soort dingen. Maar er zijn, er zijn bijvoorbeeld ook wandelingen uh, langs uh, verdedigingslinies. Of um, zelfs uh, de, de Willemstoren in Dillenburg, Duitsland, net over de grens. Mm. Waar Willem van Oranje geboren is. Die is te de bezichtigen. Den Briel, neem ik aan. Echt, uh, uh, ja, in Den Briel ook. Waar Alfa um, <laughs> Nederlaag. Uh, ja, als mensen tenminste nog weten wie dat is. Maar goed, het is eigenlijk over, we hebben geprobeerd om in tachtig plekken de tachtigjarige oorlog uh, te uh, herbeleven. Het zijn er inmiddels alweer veel meer geworden. Want er zijn eigenlijk uh, ja, ondenkbaar veel plekken en momenten wow. te, te bedenken waar je waar, waar iets terug te vinden is. En, en wat doen jullie er in het Rijksmuseum eigenlijk nog aan? Ja, het Rijksmuseum heeft in oktober een hele grote tentoonstelling over de 80-jarige oorlog. En uh, daarin wordt eigenlijk het, uh, het hele verhaal van de oorlog, van de, het karakter van de oorlog, uh, het begin en het eind. Want heel veel mensen eigenlijk niet beseffen, is dat eigenlijk in de Tachtigjarige Oorlog Nederland ontstond. Dus het is eigenlijk de geboorte van Nederland. Um, de oorlog begon als een opstand tegen geloof en, en macht tegen de Spanjaarden. Maar hij mondde uit in een onafhankelijk Nederland en België overigens ook. Uh, en het Nederland van nu is eigenlijk gewoon, komt is, zoals we het nu kennen, is toen ontstaan. Maar we weten en daar zal heel veel aandacht voor zijn. Ja, want, want dat is het punt, denk ik. Ja, goed, die jaartallen, dat is wel een ding, denk ik. Of mensen dat precies weten. jaar oorlog zal nog wel bekend zijn. Maar hoe en wat en wat dat, wat dat voor betekenis heeft gehad voor nu... deed dat dat bij heel veel mensen al is weggevaagd. Precies, dat mensen kunnen het soms moeilijk in de tijd plaatsen. Maar wat, wat, wat altijd lastig is, van hoe, hoe, wat voor betekenis heeft een gebeurtenis voor het leven van nu... En eh, nou ja, eigenlijk heel veel dingen die in de 80 80-jarige Oorlog gebeurden... die, die eh, ja, zijn er nog steeds. Dus het, dat zie je ook in de rest van de wereld. Dus er zijn natuurlijk nog steeds oorlogen eh, waar terreur, onderdrukking eh, zijn. De vluchtelingen, eh, migratiestromen, die, die vonden toen ook plaats. En dat gebeurde omdat mensen in opstand kwamen tegen ja, gezag... waar ze het niet mee eens waren of werden onderdrukt of zelfs eh, vervolgd. En uh, nou ja, da dat is natuurlijk altijd belangrijk van, uh, van het stilstaan bij een oorlog. Uh, dingen die niet meer mogen terugkomen, maar ook, uh, ook uh, ja, bekijken hoe je, je eigen identiteit daaruit aan ontleend is. Is dat ook nog het doel? Dat, dat we aan het eind van dit jaar gewoon uh, allemaal precies weten hoe het zat met die 80-jarige oorlog? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Gelukkig wordt er op, op scholen erg veel aandacht aan besteed. Maar soms denk ik wel eens uh, zijn de, de, de scholieren die vaak meer weten dan, dan alle, alle andere mensen. Dus het zou heel mooi zijn als we daar uh, aan toe kunnen bijdragen. Dat die kinderen hun als ouders een beetje bijpraten. Van haar in de buurt gaat kijken, dan, dan wordt de geschiedenis een, een stuk duidelijker. Denk ja. ik. Nou, in ieder geval is die website er, Die is uh, nu al te zien, online en zo? Uh, nee, die gaat, uh, rond het middaguur gaat die online. En uh, dat is dus 80jaaroorlog.nl met het uh, cijfer 80. Ja. En uh, ja, iedereen die ook nu nog denkt, hé, hey, ik heb ook nog een, uh, een activiteit die dit jaar gaat plaatsvinden, dan, uh, dan is daar nog heel veel ruimte voor. We okay. kunnen nog, uh, natuurlijk. Het, het mogen er meer zijn dan die, dan die 80, die er nu nog ja, staan. Ja, mag. Goed. Goed. Hoe meer, hoe beter. <laughs> Dank voor de uitleg. Jacobien snijder is van ja. het Rijksmuseum www80 jaaroorlognl Dat is de website waar u straks vanaf half twaalf dus terecht kunt.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 NTO Radio 1